8 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft een nieuw persbericht uitgegeven namens de Koninklijke Familie. Verslaggever Menno Reemeijer in Innsbruck in Oostenrijk, wat staat erin? Ja, drie kwartier geleden is er een mededeling gekomen van de RVD. En daarin zegt de Koninklijke Familie. Eh, zeer dankbaar en diep geroerd te zijn door alle steunbetuigingen. en blijken van medeleven na het skiongeval van Prins Friiso. Het is een grote steun voor hen in deze moeilijke tijd, al dus het bericht van de RVD. De RVD heeft verder in een ander bericht laten weten dat premier Rutte toch op vakantie gaat. Hij had dat vrijdag na de eerste berichten uitgesteld, maar zal alles hier op de voet blijven volgen, zo luidt het andere bericht. Hoe ziet de rest van de avond eruit? Nou, gisteravond is er uh, nog bezoek geweest. Zo rond kwart over negen kwamen toen prinses Mabel, haar zus en prinsens, prins Constant Constantijn uh, hier bij het, uh, het ziekenhuis. En het is uh, heel goed mogelijk dat uh, vanavond zijn uh, oudere broer een bezoek zal brengen aan uh, prins Friso hier in, uh, in Innsbruck. De RVD heeft uh, trouwens verder de fotografen in leg gevraagd... en waarschijnlijk ook uh, de hele visuele pers niet meer de kinderen in beeld te brengen. Dat is het afgelopen weekend toegestaan. Uh, kinderen gingen toen uh, skiën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 China en Japan gaan een gezamenlijk standpunt innemen over het verzoek om meer geld te storten bij het Internationaal Monetair Fonds. Fonds dus is op zoek naar 600 miljard dollar om de eurocrisis te bestrijden. De Japanse minister van Financiën, Azumi, zei dat Japan en China zich bewust zijn van hun eigen belang in de aanpak van de crisis. Ze zijn daarom bereid meer geld te geven, maar hebben nog niet bekendgemaakt hoeveel. Dan het weer, in de kustprovincies nog kans op winterse buien. Vannacht overal droog en lichte vorst en daardoor is er kans op gladheid. Morgen droog, vooral s ochtends flink wat zon. Het wordt zo'n 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Wapenindustrie, kolencentrales, kinderarbeid. Weet u wat uw bank doet met uw spaargeld? Bij de ASN Bank weet u dat wel.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 Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. Er was geen onderzoek dat de laatste maanden wereldwijd zoveel stof heeft doen opwaaien als dat van onze gast van vanavond. Rotterdamse virologen maakten een tussen mensen overdraagbare variant van het vogelgriepvirus. Naar eigen zeggen deden ze dat om levens te redden, maar tegenstanders beweren dat hun onderzoek juist tientallen miljoenen mensen het leven kan kosten. Want wat als dat virus ontsnapt? Of als deze kennis in handen van terroristen valt? Vooral in de Verenigde Staten liepen de emoties over dit onderzoek hoog op. Laten we beginnen met de Amerikaanse komiek Bob Jens. <tiedert> Welcome to today's topic, which is Scientists creates virus to kill half the world's population Half the world's population of what? Not humans. Holy shit, it's humans! That's right, in his Netherlands laboratory, scientist Ron Fouchier was experimenting with the avian flu virus to see how it could become even more dangerous That's like tinkering with the atom bomb to see if it could both blow up Earth and Mars at the same time I honestly don't understand what would motivate this Dr. Fouchier to create such a dangerous disease. I mean, it's just a matter of time before it gets out, right? Now, some scientists believe that creating such strains of viruses will help the world's scientists prepare for a worldwide pandemic, but they fail to realize one thing. You're gonna cause the worldwide pandemic, a-holes! Ja, Bob Jens was dat, en uh, die is het duidelijk niet zo met dit onderzoek eens. Ron Fouché, hartelijk welkom. Goedemorgen. We gaan het komend uur maar eens de vraag inderdaad stellen... of u uh, gek of naïef bent, of u een doos van Pandora heeft uh, gecreëerd. Ik durf het allemaal te zeggen, want volgens mij heeft u alles... al naar uw hoofd gekregen het afgelopen, de afgelopen periode. Ja, er zijn wat mensen die uh, nogal uh, verontrust zijn over wat we aan het doen zijn. En sommige mensen die gebruiken daar hele rare woorden bij. Uh. Hoe heeft u het ervaren? Ja, een beetje gelaten wel. We hadden natuurlijk wel wat commotie verwacht rond dit onderzoek. En we, hadden, we hebben ook nog wel wat uit te leggen aan het publiek. Maar uh, dat je wordt afgeschilderd als bioterrorist, dat gaat wat ver. Hè? Je hebt dus het, het vogelgriepvirus, uh, die, die kennen we allemaal nog uit het nieuws. Jullie hebben er in het laboratorium voor gezorgd... dat dit virus dat normaal niet tussen mensen overdraagbaar is... wel tussen mensen overdraagbaar is geworden. Vat ik het zo goed samen? Uh, bijna. We kunnen natuurlijk niet testen... of het tussen mensen overdraagbaar wordt. Want met mensen mogen wij geen experimenten doen. Dat willen we ook niet. Dus wij hebben dat uh, getest in een diermodel, Waarvan we weten dat, dat de overdracht in fretten... meestal goed correspondeert met de overdracht in mensen. Maar inderdaad, dus we hebben een vogelgriepvirus... van het H5N1-type wat uh, in Azië grote uitbraken geeft... hebben we zo veranderd, zodat het uh, overdraagbaar wordt... Tussen fretten door hoesten en niezen van die dieren. U zei we hadden wel wat ophef uh, verwacht. Wat had u precies verwacht? Nou, er zijn natuurlijk altijd mensen die dan vragen: van nou, moet je dat wel doen? Is dat virus niet erg gevaarlijk om, uh, om in een laboratorium in het centrum van Rotterdam uh, te gebruiken? Die, die, die vraag hadden we wel verwacht. En dat we dus uit moeten leggen onder wat voor condities je dit soort onderzoek moet doen, uh, kan doen, uh, dat is helder. Maar goed, het werd CNN, ABC, uh, The New York Times... en uiteindelijk de Amerikaanse overheid... die ontzettend veel druk heeft uitgeoefend... om het onderzoek onmiddellijk stil te leggen. Hoe is dat gegaan eigenlijk? Hoe gaat zoiets? Nou, het, het onderzoek is uiteindelijk stilgelegd door de onderzoekers zelf. Hè, door, door, door mij en mijn collega Yoshi Hirokawaoka in Madison. En die, uh, dat initiatief is ondertekend door eigenlijk alle influenza-virologen... die aan uh, transmissieonderzoek werken. En dat was een, een, een, een zelfgekozen besluit, omdat uh, ons signalen bereikten dat de Amerikaanse overheid wel erg... Uh te keren aan het gaan was met het verzinnen van nieuwe regeltjes. om dit soort onderzoek nog lastiger te maken. En niet alleen dit soort onderzoek. maar wat ook consequenties zou hebben. voor eigenlijk alles. alle onderzoek in de life sciences. Dus jullie dachten, laten we zelf nou maar stoppen. voordat er een wet komt. En waarmee we al onze collega's eigenlijk het moeilijk maken. Ja, en, en, en vooral ook omdat die wetten niet nodig zijn. Hè. Er, er wordt in Amerika gezegd dat er te weinig oversight is. dat er te weinig, te weinig mensen kunnen zien. wat er in laboratoria gebeurt. en de condities waaronder dat gebeurt. En dat is pertinent niet waar. Er is, er is heel veel uh, toezicht op dit soort onderzoek. Het is alleen zo dat dat toezicht niet voor iedereen in het publiek uh, continu toegankelijk is. Maar dat kan natuurlijk ook niet. Afgelopen week was u bij de Wereldgezondheidsorganisatie uh, in Genève. Uh, daar he hebben jullie je moeten uh, verdedigen. Wat is daar precies uitgekomen? Want in, ik las al in de krant... Uh, dat jullie onderzoek niet gaan publiceren. Is dat waar? Nee, daar klopt helemaal niks van. Ik begrijp niet goed uh, waar die journalisten hun uh, informatie vandaan hebben. Nou, wel, het tegenovergesteld is waar. Dus waar de Amerikaanse overheid in eerste instantie zei... dat uh, details niet gepubliceerd mochten worden... omdat het uh, mogelijk door bioterroristen zou kunnen worden misbruikt... Hè, die, die informatie, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie nu juist... die moet het onderzoek wel publiceren in al zijn detail... omdat uh, daarmee... Uh, belangrijke maatregelen in, in ten gunste van de volksgezondheid kunnen worden genomen. En, en bovendien zijn die details uh, van, van groot belang voor de wetenschap in zijn algemeenheid. Gaan jullie nu verder met het onderzoek? Ja, we hebben dus een moratorium afgekondigd wat duurt tot uh, 20 maart. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft bovendien aanbevolen om uh, de competente autoriteiten, de nationale en internationale overheden, even te laten kijken nog naar de biosafety- en biosecurity-condities uh, waaronder we dit onderzoek doen. En als die dan daarmee weer akkoord gaan... zoals ze vijf jaar geleden ook hebben gedaan... dan kunnen we in principe weer door met ons onderzoek eind maart. Even om, om uh, aan te geven wat er op het spel staat. Stel dat het uh, vogelgriepvirus uh, H5N1... dat die van mens op mens overdraagbaar zou worden... en in de vrije natuur, of zeg maar hier in Rotterdam waar wij nu zitten... Uh, Aangetroffen zou worden? Hoeveel, hoeveel doden zouden er wereldwijd kunnen vallen? Nou, dat, is, dat is heel moeilijk in te schatten. He, dus wat we, wat we weten van grieppandemieën. is dat die virussen heel snel kunnen verspreiden. Dat is één. Dus zoals we in 2009 hebben gezien met de Mexicaanse griep. dan moet je toch praten dat, dat zo'n virus binnen een maand eigenlijk de, de hele wereld overgaat. Nou, dat is de grote vraag: van al die mensen die dan geïnfecteerd worden, hoeveel gaan er daarvan dood? En, en daar is het heel moeilijk een schatting van te maken. Op dit moment hebben we gezien dat er 600 mensen ziek zijn geworden... in Azië van H5N1, waarvan er 300 zijn overleden. Dus dan zou je denken, nou, dat is een case fatality rate van 50%. Dat is dus erg hoog. Maar dat is zeker niet uh, het geval... omdat in Azië alle uh, milde gevallen niet gerapporteerd worden. Dus we kennen wel de ernstige gevallen, maar we kennen niet de milde gevallen. En dus kunnen we niet inschatten hoe uh, dodelijk dit virus zal zijn. Maar uit tientallen miljoenen uh, doden, wordt wel eens gezegd... Ja, de, de, dus als ik terugkijk nu naar, naar, naar dierenexperimenten... die in de jaren zijn gedaan en, en de gevallen die je dan in Azië ziet... Dan moet je, mag je niet uitsluiten dat zo'n virus een, een case fatality rate heeft van, van, van, van, van 1% of zo. En, en dan praat je toch inderdaad over tientallen, tientallen miljoenen doden. Kortom, Er staat heel veel op het spel. H5N1 noemde ik het al. De vogelgriep, ook wel de vogelpest, ook wel de kippenziekte genoemd. Was een paar jaar geleden heel veel in het nieuws. We hebben een round-up gemaakt van al dat nieuws van de afgelopen jaren. Het is het jaar 1997. In het verre Azië laat een vogelgriepvirus... met de voor de meesten nog onbekende naam H5N1... voor het eerst van zich horen. Zondag 28 december. De koeien en varkens hebben hun portie al ruimschoots gehad dit jaar. De kippen krijgen het op de valreep nog flink te verduren. Althans, de Chinese kippen. Ze lijden aan de vogelgriep, een ziekte die aan mensen kan worden doorgegeven. Dat is ook gebeurd, onder meer in Hongkong. Vier inwoners zijn aan de vogelgriep gestorven. De regering van Hongkong kondigde vandaag drastische maatregelen aan. Alle 1,3 miljoen kippen worden vernietigd. Een Rotterdamse viroloog werd opgetrommeld... om eventuele angst voor verspreiding van de ziekte in de kiem te smoren. Gelukkig, hij had goed nieuws. Maar we hebben gevonden dat het virus, althans tot nu toe... niet van mens naar mens overgaat. En dat is het enige waar we echt bang voor zouden zijn. Als het een virus is wat de mogelijkheid heeft... om van de ene mens naar de andere te gaan... dan krijgen we een andere situatie. Maar dat is op dit moment nog helemaal niet het geval. Slechts vier doden, dat valt inderdaad mee... Zeker vergeleken met de Spaanse griep, ook een variant van de vogelpest... waaraan in 1918 tussen de 20 en 40 miljoen mensen overleden. Meer dan in de hele Eerste Wereldoorlog. Maar in 2003 wordt Nederland opnieuw opgeschrikt door de vogelgriep. Ditmaal de variant H7N7. 89 mensen raken besmet en een dierenarts overlijdt... nadat hij betrokken is geweest bij de ruiming van een besmette kippenboerderij. 7 uur. NOS Radio 1-journaal. Het nieuws met Onno Duivenee de Wit. Veel telefoontjes over vogelpest na overlijden dierenarts. Bij het ministerie van Landbouw zijn tot gisteravond... meer dan 1100 telefoontjes binnengekomen over de vogelpest. Er is vooral ongerustheid ontstaan over de dood van een 57-jarige dierenarts. Daarom heeft het ministerie een speciaal telefoonnummer ingesteld. Bent u in contact geweest met de overleden uh, dierenarts? Nee nee nee, nee, nee, nee, nee. U kent de dierenarts niet eens. Heeft u wel pluimvee of dergelijke? Uh, nee, nee. Heeft u ook niet? Hoeft u zich niet ongerust te maken, meneer? Oké, okay, nee, dan weet ik voldoen. Volgens viroloog Osterhaus is de dood van de dierenarts een uitzondering. De meeste Nederlanders blijven en nucht eronder. Zelfs de kippenruimels. Ik vond het niet leuk, maar ik heb zoiets, wij zijn ervoor beveiligd en ik ben er ook niet bang voor dat ik iets op zou lopen. Ik, ik denk dat ik eerder aangereden kan worden dan dat ik de ziekte zou kunnen oplopen. Of dat ik kan sterven in verband met de gekke kippenziekte, of ook. dan, een jaar later, in januari 2004, slaat de stemming om. We beginnen met het vogelpestvirus, waarvan wordt gevreesd... dat dat ernstiger gevolgen kan hebben dan de SARS-epidemie van vorig jaar. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft vandaag gezegd... dat miljoenen mensen zouden kunnen bezwijken... als het vogelpestvirus zich mengt met een menselijk griepvirus. Bangmakerij? Misschien. Het schrikbeeld. Vogelgriep in Nederland. En dat is niet ondenkbeeldig... Nu in Zuidoost-Azië er per dag meer landen toegeven vogelgriep te hebben... neemt de onrust hier toe. Ik vind het wat te makkelijk tegen de hele situatie aankijken. Uh, we hebben vorig jaar hier de situatie gehad dat het ook even duurde... voordat iedereen in de gaten had hoe snel een virus zich kan verspreiden. En je moet er niet aan denken dat we weer met zo'n situatie geconfronteerd worden. Een virus trekt zich niks aan van landsgrenzen, zelfs niet van continenten. Het is wel degelijk ook een gevaar voor ons land. De zaak loopt absoluut uit de hand. Het is inmiddels het jaar 2005. Het griepvirus van de gevaarlijke variant H5N1 verspreidt zich als een inktvlek. Thailand, Vietnam, Indonesië, China. Miljoenen kippen worden geruimd en tientallen mensen zijn aan het gevaarlijke virus overleden. Het virus kruipt dichterbij, heeft inmiddels Kazachstan bereikt. Nederland gaat over tot drastische maatregelen. Een wereldpandemie dreigt... In Kazachstan is voor mensen de gevaarlijke variant van de vogelgriep uitgebroken. De vrees bestaat dat het trekvogels het virus kunnen overbrengen naar Europa... en daar pluimvee besmetten. In Nederland geldt daarom een ophokplicht voor kippen. En die ophokplicht geldt ook voor biologische kippen. Ook al mag hij zijn eieren nog steeds als scharreieren verkopen... voor boer Herman Mocking uit Oodijk is het daarmee over en uit. Hij heeft zijn bedrijven opgedoekt en zijn kippen afgemaakt. Dit is een van de stallen waar kippen uh, gezeten hebben. Uh, ja, dat ziet er nu heel troosteloos uit, want dat is leeg en alles overhoop gehaald om de kippen uh, te kunnen vangen. En, uh, ja. Dat is het slachthuis. Ze We zijn weg, ja. Anders gingen ze daar aan die kant de deur uit. Konden ze hè, buiten de boom gaat in. En, en, en, dus het, uh, is het los. Viroloog Oosterhuis vindt dat ons land zich goed voorbereidt op een mogelijke virusuitbraak... maar zou graag meer internationale samenwerking zien. Het gevaar wat op de achtergrond altijd dreigt... en dan niet zozeer hier in Europa, maar veel meer in Azië... is dat dat virus, als het, als het bij de mens komt... Dat het zich gaat aanpassen, gaat muteren zodanig dat het inderdaad van mens op mens, efficiënt van mens op mens over kan gaan. En dus de hele wereld over zou kunnen gaan omdat we tegen dit soort virussen eigenlijk geen weerstand hebben. De zorg van viroloog App Osterhaus, inmiddels bijna een bekende Nederlander, wordt niet door iedereen gedeeld. In houten begint zo dadelijk een grote internationale duivenbeurs zonder duiven. Pieter Kos, goedemorgen. Goedemorgen. Organisator van de duivenbeurs zonder duiven. Heeft u niet overwogen maar af te lasten? Uh, ja, dat is zo moeilijk om dat te doen. Het was ook heel kort uh, voor, zeg maar, dat we wisten dat er geen postduiven bij mochten komen. We hadden hoop tot uh, de laatste dagen dat dat wel zou lukken. Want uh, met honden en katten mag wel alles gewoon doorgaan. Dus uh, waarom met postduiven dan niet? Terwijl maar... kratten bijvoorbeeld heel erg vatbaar zijn. Hè? Uh, dat zijn toch geen, uh, geen, geen gevederde vrienden. Meneer Koster, de, de viroloog App Oosterhuis... zegt dat duiven weliswaar inderdaad minder gevoelig zijn voor die vogelgriep... maar toch moeten worden opgehokt. Ja, dus, dat is... is dus het vreemde. Terwijl in Duitsland bijvoorbeeld uh, daar heerst de vogelpesten vogelpest... en hoeven de duiven niet te uh, worden opgehokt. Denkt u wel dat er nog iemand komt? Nou, er staan nu al een paar honderd bezoekers voor de deur te wachten. Oh. En we gaan over tien minuten open, dus het zal best wel druk worden. Dat is het niet. Maar ja, ja die mensen die worden daar niet vrolijker van, denk ik. Meneer Koster, sterkte ermee? Ja hoor, dank u vriendelijk voor het gesprek. Maart 2006. Het dodentaal blijft oplopen, vooral in Azië. Nederland is nog steeds gevrijwaard van het virus. Maar de schrik zit er goed in. Dagelijks komen honderden telefoontjes binnen over verdachte dode vogels. Een tv-ploeg volgt twee vrijwilligers die dode vogels verzamelen voor onderzoek. Je ziet er verder niks aan. Ja. Maar bij, bij reigers en zwanen moet je ook wel heel snel denken aan vogelgriep. Alhoewel, bij zwanen heb ik er ook wel veel gevonden die uh, gewoon de hoogspanningsleidingen, verkeersongelukken. Uh, Hey, uh, dit is ook weer langs een weg. Ja, is die misschien aangereden? Dat weet je niet. Hier, kijk. Ja, daar ligt hij. We doen nu een uh, blauw beschermingspak aan. En handschoenen en een stofkapje. En elke nieuwe vogel een nieuw pak. Ja, ja. elke keer een nieuw pak. Ja. Dus dat is nog een beetje een kleedpartij Dat er even gebeuren moet. Ook hier dus uiterste voorzichtigheid. Wil jij je zak los? Ja, de zak los. Elke vogel die Appie en Marcel oprapen, zou wel eens de eerste met vogelgriep kunnen zijn. Maar twee maanden later lijkt, voor Nederland in ieder geval, het ergste gevaar geweken. De hele bevolking haalt opgelucht adem. Inclusief kippen, ganzen en ander pluimvee. Kippen, ganzen en ander pluimvee mag vanaf morgen weer naar buiten. Sinds eind februari moesten ze verplicht worden opgehokt... omdat er vogelgriep dreigde. Er zijn inmiddels bijna 14.000 dode dieren gevonden. Maar geen enkele daarvan was besmet met dat gevaarlijke virus. En daarom mag al het pluimvee voorlopig weer uit de hokken. Officieel vanaf morgen. Maar de kippen van Sylvia Reefort uit Soest... die waren vandaag al niet meer te houden. Dan maken we nu het luikje open als het nog gaat. Oh, ja. Meiden, luchten. Ja, blij tok om de kippen vanaf morgen weer massaal overal in Nederland te horen. Het gevaar van het levensbedreigende H5N1-virus lijkt dus bezworen, maar dat is helemaal niet waar. Want vorig jaar overleden wereldwijd nog 34 mensen aan deze besmettelijke vogelgriep. En dit jaar in januari alleen al ook al vijf slachtoffers. In totaal kostte dit virus van de vogelgriep de afgelopen tien jaar 345 mensen het leven. Rond Fouché zit hier. Uh, jullie hebben dus een die gevreesde variant zelf gemaakt waarschijnlijk. Overdraagbaar in het laboratorium van fret op fret en dus waarschijnlijk ook van mens op mens. Waar is dat virus nu? Dat ligt in, in onze labs van Erasmus uh, Medisch Centrum. Dat mag je gewoon zeggen, dat is niet geheim. Dat mag ik gewoon zeggen, want uh, u weet niet waar de labs van de Erasmus Medisch Centrum zijn waar dit virus ligt. Dus, uh, meer, Zou... de, meer detail krijgt u ook niet. Is daar goed beveiligd? Ja, dat is een van de meest beveiligde labs van Nederland. Ik las ergens dat het niveau 3 beveiliging had en dat, dat het ook nog wel ergens niveau 4 beveiliging bestaat. Dus dat het nog niet eens het hoogste niveau beveiliging van de laboratorium is. Nee, die, die, die niveaus die gaan niet over de beveiliging, maar over de biosafety level. Dus de manier waarop je met het virus werkt en uh, daarbovenop kan je het lab beveiligen. En die beveiliging is, on, is niet uh, afhankelijk van het biosafety level van het lab uh, waarin je werkt. Dus tussen drie en vier, daar moet je geen zorgen over maken, in, in zo'n geval als je dat leest? Nee, nee, zeker niet qua beveiliging van het lab. En, uh, en in ons geval ook niet van, uh, van, van de condities waaronder we werken. Omdat onze BSL-3-condities eigenlijk uh, hetzelfde zijn als normaal BSL-4-condities. zijn. U werkt met dat uh, gefabriceerde virus, nou ja, de laatste tijd dan, dan even niet. Kijken mensen dan ook als u ergens binnenkomt of u al een snotneus heeft? Ja, sommige mensen die, die, die, die, die lopen dan met een bochtje om je heen als je, als je loopt te snotteren. Ja. Maar daar is geen reden voor, want uh, wij zijn allemaal gevaccineerd tegen de griep. je dus, uh, kunt, dus, kunt het niet krijgen? Nee, griep kan je van mij niet krijgen. Waarom hebben jullie dit gedaan? Dat is natuurlijk de vraag die iedereen wil weten. Ja, er zijn er twee belangrijke redenen voor te geven. Hè. Aan de ene kant uh, natuurlijk uit puur wetenschappelijke interesse. We, we weten op dit moment absoluut niet wat er voor nodig is om een vier, virus airborne te maken, om het zo maar te zeggen. Airborne is, uh, is van mens op mens overdraagbaar. Ja, correct. Door, uh, door hoesten en uh, niezen en ademhalen. Dus daar, dit is de eerste keer dat, dat, dat wetenschappers er ooit in geslaagd zijn... om een, uh, een virus dus airborne te maken. Dus overdraagbaar door hoesten en niezen. En dat houdt in dat we nu dat proces, die, die, die evolutionaire stappen... nu echt in, in veel meer detail kunnen gaan begrijpen. Aan de andere kant... Naast die wetenschappelijke interesse is er ook een, een, een enorme impact voor de publieke volksgezondheid. Dus we laten nu voor het, voor het eerst zien dat het H5N1-vogelgriepvirus uh, airborne kan worden. En dus mogelijk een pandemie zou kunnen gaan veroorzaken. Tot voor kort waren er nog een aantal experts die dachten dat het absoluut niet kon. Uh, en nu zal er dus vanuit de wetenschappelijke wereld... een heel sterk advies komen naar de landen waar uitbraken zijn... om die uitbraken zo snel mogelijk te ruimen. Jullie hebben bewezen dat het een gevaarlijk virus is... en jullie hebben ook fundamenteel aangetoond hoe dat werkt. Hoe ja. een, jullie hebben kunnen volgen hoe een virus zich zo muteert... dat hij van mens op mens overdraagbaar wordt. Ja, precies. We weten, we weten nu exact wat voor soort mutaties ervoor nodig zijn. En dat houdt dus ook in dat uh, mensen die uh, die virussen karakteriseren... in Indonesië, Egypte, China die kunnen nu uh, opletten of ze dit soort mutaties zien ontstaan in het veld. En, en als je die, die mutaties ziet ontstaan in het veld... dan kan je met nog grotere urgenties urgentie, die, die uitbraken gaan ruimen. En hopelijk kunnen we dus op die manier uh, een pandemie uiteindelijk voorkomen. Wat als het virus toch, ondanks alle beveiliging... want er zijn natuurlijk wel meer dingen geweest in de geschiedenis... die heel goed beveiligd waren en toch misgingen. Wat als het door jullie toch ineens dat, dat van mens op mens overdraagbare virus uh, op straat uh, komt te liggen? Nou, in principe kan dat dus niet. De, de, de, de, de, de biologische veiligheidscondities zijn dusdanig dat mijn medewerkers niet besmet kunnen raken. Stel dat er wat misgaat in het lab, dan heeft Erasmus MC quarantaine units. En we hebben bovendien antivirale medicijnen om die medewerkers te behandelen. Maar het is dus zeker niet zo dat als er een ongelukje zou gebeuren in zo'n lab. En nogmaals, als er een ongelukje gebeurt. van, van drie op één stapelingen van, uh, van ongemak, zou ik maar zeggen. dan moeten onze mensen in de quarantaine van Erasmus MC. En gaan ze dus nog steeds niet de Rotterdamse metro in. Maar veiliger was geweest om het gewoon niet te maken. Want dan bestaat het niet en kan het ook niet op straat komen. Nou, dat is zeker waar. Maar dan, uh, kijk, als je dat doet uh, in de virologie, dan, dan kan je, je eigenlijk nergens meer op voorbereiden. Hè? Dan zeg je van nou, weet je wat, we gaan met z'n allen op het strand liggen. We zien we. En laat die volgende pandemie maar komen. Dan gaan we met z'n allen, dan zien we wel waar het schip strandt. Dat kan ook. En als daar iedereen het mee eens is dat het zo zou moeten, dan zullen we dat doen. Maar ik denk dat uh, de mensen in Nederland en de rest van de wereld dat niet van ons verwachten. Zegt u daarmee dat het toch wel zal ontstaan? Nu hebben jullie het toevallig gedaan, maar in, anders was het vroeg of laat deze kant op gemuteerd. Uh, in, de, in de historie, toen er nog geen virologen onderzoek deden... kwamen pandemieën zo gemiddeld eens in 20 twintig jaar voor. En er is geen reden om aan te nemen waarom dat in de toekomst niet zo zou zijn. Tenzij wetenschappers heel hard hun best doen om dat te begrijpen... en ervoor gaan zorgen dat het niet meer gebeurt. He, dus dus dat, die taak hebben wij nu als wetenschappers. Uh, we hebben het nu over ongelukjes. Er zijn ook mensen uh, die afst, aansturen op ongelukjes, terroristen... Gaan jullie dit onderzoek gewoon publiceren? Komt het straks ergens in de in science of in de nature te staan hoe je dit precies doet? Ja, in de in science en in de nature komt straks te staan hoe je dit soort virussen kan maken. En welke mutaties uh, nodig zijn om zo'n virus airborne te maken. En kan dan niet een, een beetje slimme terrorist met een beetje opleiding dat zelf gaan doen? Nou, ja, dus, dus er zijn verschillende soorten terroristen. Er zijn domme terroristen die dit gewoon echt niet kunnen. Hè. Die, die, dit is echt uh, high-tech uh, onderzoek. Als u het heeft over slimme terroristen. Ja, een slimme terrorist die kan ook gewoon de literatuur die nu beschikbaar is lezen. Net als ik dat heb gedaan. En ik kan uit die literatuur ook precies halen hoe ik het moet doen. Dus waarom zou een slimme terrorist dat niet nu al kunnen? Die, dus, dus jullie niet... hebben feitelijk volgens u niks nieuws gedaan... wat nog niet al uh, te doen was? We hebben absoluut niks, uh, niks nieuws gedaan... wat nog niet in de literatuur beschreven is. Maar goed, straks staat het wel handzaam in, in de science. Hebben jullie erover nagedacht of je het wel uh, bekend moest maken? Jazeker, er is een, uh, in Nederland en in de rest van de wereld... een gedragscode voor biosecurity... waarbij je eigenlijk bij dit soort onderzoek vanaf het begin af aan heel goed in de gaten houdt of het onderzoek ook door kwaadwillende misbruikt zou kunnen worden. En dat houdt dus in dat je al van begin af aan je onderzoek goed beveiligd uitvoert... zodat niemand bij de materialen kan komen en uiteindelijk bij die publicatie aankomend moet je je afvragen of het nut van de publicatie groter is dan de risico's. Nou, Daar hebben we in, in Genève afgelopen week over gesproken... en iedereen was het daarover eens... dat het nut uh, vele malen groter is dan, dan de risico's van, uh, van die publicatie. En dus gaan we publiceren. Hoe heeft het zo kunnen zijn dat de Amerikaanse overheid... zo in paniek is geraakt door jullie onderzoek? Was dat niet te voorkomen geweest? Ja, de, de, de, kijk, er zijn in Amerika een, een paar bi biosecurity-experts die een beetje voor hun beurt gesproken hebben. Op het moment dat het stuk nog onder review was bij Nature and Science en door de NSABB-commissie. Op dat moment kwamen biosecurity-experts aan het woord. Die zeiden van, ja, dit soort onderzoek moet je niet doen, dat is veel te gevaarlijk, je moet het niet publiceren. Maar op dat moment konden, de, konden wij niet reageren, omdat ons stuk nog steeds onder de rechter was. En dus als ze daar twee weken mee gewacht hadden, of uiteindelijk denk ik een maand... dan was die discussie al een stuk makkelijker te voeren geweest. Maar bovendien moet je niet onderschatten hoe groot de biosecurity lobby in Amerika is. Dus sinds 9-11 is dat echt een, een biljoenen business geworden in Amerika. En, en op dit moment zijn daar natuurlijk bijna de verkiezingen aan, aan de gang... En er zijn er heel veel biosecurity-experts... die hun baan aan het veiligstellen zijn, denk ik. En, en ik denk dat dat een hele belangrijke rol speelt. In maar de... hadden jullie het niet voor kunnen zijn? Want jullie hadden natuurlijk van tevoren al naar de autoriteiten kunnen gaan... en zeggen, goh, dit speelt, dit zijn onze afwegingen... dit zijn onze beveiligingsmaatregelen, weet dat het eraan zit te komen. Nee, ja, maar de, de overheden, in, ook in Amerika en in Nederland... die waren allemaal op de hoogte van dit onderzoek... en die waren ook allemaal op de hoogte van de resultaten. En maar het gaat ook niet om... Uh, om die overheden. Het gaat erom dat er in, op, in de pers op, in Amerika... de biosecurity-experts steeds weer opnieuw aan het woord gelaten worden. En zij er maar een handje vol steeds. Maar die kunnen wel heel hard roepen met z'n allen. Hoe ver gaat dat? Heeft u, heeft u nu vijanden hier aan overgehouden? Nee, ik heb geen vijanden. Ik heb alleen maar vrienden. Maar, de basis... maar als ik zeg uh, Thomas Inglesby bijvoorbeeld, ik noem een naam. Die, nou, die dat... heeft een paar opinieartikelen geschreven. Die heeft hier en daar commentaar gegeven. De man die, uh, die, die houdt van scherpe woordingen. Ja, maar, maar ik moet toch zeggen dat iedere keer als ik die stukken lees... dat de, de feiten daarin ontbreken. He, die, die man die zegt... Uh... Ja, je moet dit, mag dit alleen maar doen onder BSL-4-condities. Maar die man heeft niet in de gaten dat wij dat, dit werk... eigenlijk nagenoeg doen onder BSL-4-condities. En BSL-4, dat is dat de biosecurity beveiligingsniveau. En het enige wat jullie missen, geloof ik, is, is uh, een, een waterafvoersysteem. Dat jullie niet op het riool uitkomen. Klopt dat? Nee, het nee, is dus andersom. Dus in een BSL-4 mag je, mag je niet op het riool lozen. He, dan moet alles in een killtank worden opgevangen. Nou, Wij hebben niet zo'n killtank en daarom hebben we geen BSL-4... Maar er moet bijgezegd dat we ook geen waterafvoer hebben. Dus we hebben ook geen keeltwerk nodig. Dus er is ook geen kans dat het virus ooit in het Rotterdamse riool terechtkomt. Nee, nee. Maar goed, die, die Engelsby, ik noem deze naam omdat hij bijvoorbeeld zegt... dat Ron Fouché een gevaarlijk man is. De gevaarlijkste wetenschapper in de wereld op dit moment. Ja, ik moet daarom lachen. Ik ben gewoon een serieuze onderzoeker die, die al jarenlang onderzoek doet... in the interest of public health. Ik ken die man niet, ik weet niet hoe die man mij zo goed kent. Dus uh, ja, ik lach er alleen maar om, om eerlijk te zijn. We hebben het nu over de Amerikanen uh, en, en de mate van hysterie... die daar uh, volgens u komt door de lobby van de biosecurity. Laten we eens uh, kijken naar de, de polemieken in Nederland. De CDA Henk-Jan Ormel die vroeg opheldering... tijdens het vragenuurtje aan minister Schippers van Volksgezondheid. Voorzitter, mijn eerste vraag aan de minister is... waarom is uitgerekend Rotterdam gekozen voor dit onderzoek? En uh, is, het, is de plaats voldoende beveiligd? Kan voorkomen worden dat dit virus in verkeerde handen komt? Ik denk aan bioterrorisme. Is in ieder geval zeker dat het virus niet kan ontsnappen? Mijn tweede vraag aan de minister is... waarom is dit nu al openbaar? Waarom weten wij dit? Het National Science Advisory Board for Biosecurity van de Verenigde Staten... onderzoekt op dit moment of de resultaten überhaupt wel gepubliceerd mogen worden. En waarom komt men dan nu al met deze mededelingen? Maar vooral, mevrouw de voorzitter, is mijn vraag aan de minister... moet alles maar onderzocht worden? Ik vind dat als er sprake is van risicovol onderzoek... wat echt riskant is voor de hele wereld dat dat vooraf beoordeeld moet worden. Niet alleen door de wetenschapper zelf. Dat moet breder beoordeeld worden. Daar moet eigenlijk een mondiaal onafhankelijk instituut... voor worden opgezet. Nou, het regent maatregelen uh, tijdens deze minuut, Henk-Jan Ormel. Reageert u eens, meneer Vosje? Nou, ik moet toch uh, helaas concluderen... dat meneer Ormel uh, slecht op de hoogte is. Hè. Dus de vraag waarom gebeurt dit uh, onderzoek in Rotterdam... Nou ja, wij zijn gewoon een van de toplabs als het over virologie gaat. En zelfs de Amerikaanse NIH die zetten onderzoek bij ons uit... omdat ze het zelf niet zo goed kunnen. En moet je dit soort onderzoek überhaupt wel doen? Nou ja, die vraag is eigenlijk al beantwoord door de Wereldgezondheidsorganisatie... de Wereldlandbouworganisatie, die deze vraag zelf op de kaart hebben gezet. En de Amerikaanse overheid, de Europese overheid ook hebben vervolgens calls for proposals uitgegeven... om deze onderzoeksvraag te beantwoorden. Dus meneer Orbel draait het een beetje om. De regering heeft gevraagd om dit soort onderzoek. En nu vragen ze, moet je dit soort onderzoek wel doen? En, en dan een derde vraag die hij stelt is... Uh, ziet iemand daar wel op toe? Ja, zeker ziet iemand daar op toe. Hè? De Amerikaanse overheid ziet hier op toe. We hebben Nederlandse inspecteurs van, uh, van Vrom. We hebben een uh, vergunning voor het genetisch modificeren... van virussen gekregen van de ministerie van de INM. We worden door toezicht gehouden door onze biologische veiligheidsfunctionarissen, et cetera. Dus ik, Kortom, ik... Uh, slecht geïnformeerd. Ja, ik ben bang voor wel. Hoe moeten jullie daarmee omgaan? Want jullie doen heel erg gevoelig onderzoek, kennelijk. Mensen zijn terecht bang. En jullie doen dat in een sfeer waarin mensen uh, makkelijk in paniek raken. Nou, waarin mensen makkelijk in paniek worden gebracht door de pers. Hè. Dus uh, ik, ik, ik heb dit, verhaal, dit, dit, dit soort verhalen vaak gehouden voor le een lekenpubliek. En die, le die leken Publieken die, die zitten altijd met, uh, met open mond te luisteren. Hè? Gefascineerd door virussen uh, en het gevaar om ons heen. Maar ook gefascineerd om, om alle successen die we steeds behalen met z'n allen. Hè? Vaccins, antivirale medicijnen, we hebben SARS afgestopt. Hè? Dus, de, dus het publiek ziet wel degelijk het nut van dit soort uh, onderzoek in. Het is natuurlijk wel heel moeilijk om, om de hele wereld aan publiek te bereiken. Met wat voor onderzoek je doet en, uh, en, en onder wat voor condities. Dat is heel lastig. Maar ja, jullie hebben, uh, hebben Ap Osterhaus, die, die, die komt graag in de media. Zouden jullie dan niet moeten zeggen dat hij ook maar de hele wereld... dat hij alle talkshows ter wereld dan maar afloopt... voordat jullie dit onderzoek bekendmaken? Nou, ik, ik kan u vertellen dat Osterhaus ook in de rest van de wereld... behoorlijk wat uh, televisieprogramma's afloopt. En uh, dat doe ik zelf ook uh, zo nu en dan. Maar waar ging het mis in jullie communicatie? Want uh, uh, u legt het nu helder uit. Ap Osterhaus kan ook heel helder dingen uitleggen. En toch is er paniek ontstaan waar jullie op een gegeven moment geen greep meer op hadden? Het nou, ligt een beetje aan... Kijk, ik denk dat in Europa de, de, de paniek nogal meevalt. In Europa is de pers hier heel verantwoord mee omgesprongen. Maar als je in Amerika kijkt... op het moment dat ik daar aan het woord kom, in, op een tv-station... dan spreekt steeds na mij. Dus spreekt die meneer Inglesby, die u net uh, heeft genoemd. En er zijn er nog twee of drie namen die ik u kan geven. En die dan zeggen dat ik, dat ik jok en dat... Uh, dat het toch echt allemaal levensgevaarlijk is... en dat, dat Al-Qaeda eh, bioterroristen aan het rondselen is... die dit soort onderzoek willen gaan herhalen. Dat zijn dan de antwoorden die erna komen. En dus wordt in Amerika echt eh, stemming gemaakt. En, en daar doe je heel weinig tegen. Een andere reden om dit onderzoek te doen... is dat je zo snel mogelijk een vaccin zou kunnen maken. Klopt dat? Is dat, is dat een deel van de reden? Ja, je, je, je kan eigenlijk vaccins beter van tevoren evalueren. Dus we hebben nu al een aantal H5-vaccin-kandidaten klaar liggen. En de vraag is welke van al die kandidaten is nu het beste? Zodat je eigenlijk al van tevoren kan zorgen... dat dat vaccin geregistreerd zou kunnen worden. Ja, op, op die manier kunnen we uiteindelijk denk ik drie, vier maanden winnen... om zo'n vaccin op de markt te brengen als het zover is. We gaan dus nu nog geen vaccin produceren. Hè? Laten we dat helder zijn... Het is alleen zo, je gaat zo ver dat, dat je nog maar op een knop hoeft te drukken en dan wordt het vaccin geproduceerd. En daarmee win je dus drie of vier maanden. Nou, als je, als je dan teruggaat naar de pandemie van 2009, toen kwamen alle, alle vaccins drie maanden te laat. Nou, dus die, die drie of vier maanden is dus een cruciale tijd. Hè, als, je, als je dus straks een H5N1-pandemie zou krijgen, zou we misschien een keer wel op tijd met de vaccins op de markt brengen. Maar daar zit dan uh, de vooronderstelling in dat de natuur. Het precies zo muteert als jullie het in het laboratorium gedaan hebben? Nou, niet precies zo. Dan gaan we ervan uit dat de, de, de, het H5-virus wat, wat gaat circuleren... nog voldoende lijkt op het virus waar we nu vaccins voor hebben liggen. Maar het feit is dat we nu al 15 vaccinkandidaten klaar hebben liggen... voor ieder van de varianten van H5-1 n die circuleert in Azië... en, en Afrika en het Midden-Oosten. En, en dus die kan je eigenlijk allemaal uh, op hetzelfde moment klaarzetten... Houdt de natuur zich wel eens aan onze modellen? Nee, zelden. Kijk, men zegt altijd... Van, het, het meest voorspelbare van uh, influenza is eigenlijk zijn onvoorspelbaarheid. En, uh, en ik denk dat we dat goed uh, in ons achterhoofd moeten houden. We doen nu heel veel onderzoek aan H5N1... en dan zal je zien dat er over vier jaar ineens een ander virus opduikt. Dus, dus u relativeert ook in die zin wel het nut hiervan? Een beetje. Ja, natuurlijk. Kijk, H5N1 is een grote dreiging. en Dus eigenlijk ook op dit moment is het de, de grootste dreiging. Dus daar doen we veel onderzoek aan. Maar de bevindingen die we nu gedaan hebben met H5N1, hoe dat overdraagbaar wordt... uiteindelijk gaan we dat natuurlijk vertalen naar andere griepvirussen ook. Dat is het doel, om niet alleen H5N1 beter te begrijpen. Het is ook een beetje oefenen. Jullie zijn ook een beetje aan het slaan op een zak om straks echt te goed kunnen boksen. Ja, oefenen en, en natuurlijk proberen we veel bredere conclusies te trekken dan voor H5N1 alleen. U zei, het duurt een paar maanden voor je zo'n vaccin dan uiteindelijk op de markt krijgt. Je moet het registreren. Is daar niet wat winst te halen? Dat je, dat je in zulke gevallen de, de bureaucratie, om het oneerbiedig maar zo te noemen, uh, kunt uitschakelen? Nou, Dat is heel lastig. Dus Die registratie die is al helemaal geoptimaliseerd voor griepvaccins. Dus dat het echt heel erg snel kan. Maar je ontkomt er niet aan als je mensen gaat vaccineren die verder gezond zijn... dat je toch eerst al moet laten zien dat het vaccin niet meer kwaad doet dan goed. En dat gebeurt steeds met griepvaccins. En je ziet al in de pers allerlei cowboyverhalen... over wat griepvaccins allemaal niet zouden kunnen veroorzaken... Nou, om, om, om die vaccins uh, daarvan te bewijzen dat ze veilig zijn... moet je toch die registratietruils steeds uh, netjes doorlopen. Een van de dingen die jullie uh, doen naast uh, het ploeteren met virussen... Is het, is het kijken naar vogels zelf. Teunis de Vaal is koiker in Oud-Alblas. Al jarenlang neemt hij voor het laboratorium van Ron Fouché en zijn vrienden... monsters af bij wilde eenden... zodat uh, kan worden gecontroleerd of ze gevaarlijke virussen bij zich dragen. Annemieke Smit loopt een middagje met hem mee. Dat is een uh, kolgans, kijk. Die is mak. En er zit ook een uh, makke kleine rietgans bij. Die heet Willemien. Willemien! Willemien! Wie is Willemien? Waar? Hier loopt daar, hier recht de verste, die gans. Ze gaan nou de bocht om. Oh, ze maakt dat ze wegkomt? Ja, ze is bang van, uh, van jou. <laughs> Oh nee, gaat een hele grote kist open met ongelooflijk veel brood. Ja, en hier heb ik een uh, andere kist met uh, tarwe. Ik voer uh, per jaar een ton of vijf tarwe, denk ik. En uh, vrij veel oud brood. En wat doe je dan met die eenden eigenlijk de hele dag? Op dit moment doe ik er, uh, gebruik ik ze alleen voor het uh, voor onderzoek. Voor, uh, om te monitoren of er vogelgriep is. Dat H5N1. Ik las een jaar of zes, zeven, acht geleden. een advertentie in de krant. van dat ze kooikers zochten. om eenden te bemonsteren. Dus ik heb mij toen aangemeld. en toen is. Ron Fouché hier geweest. En sindsdien eigenlijk. doe ik weken. alle eenden monsteren. En wekelijks worden die monsters opgehaald. Wij bewaren ze hier in de koeling, het schijnt nogal belangrijk te zijn dat het koud blijft. En met de koelboxen komt een meneer hier elke week die dingen halen. En uh, dat gaat nu al een aantal jaren zo. En uh, Ja, dat, het is eigenlijk steeds uh, intensiever geworden. Maar voor die tijd leveren wij gewoon aan de polier. Dus wij vangen in de consumptie. Kijk, kijken, nu lopen we tussen de wilgenmatten. Tussen de rietmatten. Dit is allemaal riet. Kom uit de biesbos, dit riet. En dit noemen wij vangschermen. Ze staan zo allemaal schuin dat je wel in de pijp kunt kijken, maar dat is op de plas. Je mag geen eentje zien, natuurlijk, of, of horen of merken. Dan zou ik je vertellen, dit is een vangpijp. Zo leggen de vijf. Ja, dit is zeg maar, je hebt dat, die grote plas. Ja, en dan versmalt het, versmalt het, versmalt het, en dan gaat het tussen die rietmatten. ja. En het wordt steeds uh, nauwer en kleiner. En hier ga ik dan, uh, zonder hem eigenlijk te laten zien, ga ik hier uh, voeren. Slos, slos, hoor... slos door de, de modder. Ja, ik voer nog wat verder, ik loop wat verder. En ik heb makke eenden, die weten dat. Die horen gelijk dat ik voer en die komen vanaf de plas komen ze de pijpen zwemmen. Ga ik nog wat verder. Ik heb op dit moment geen korkershondje, maar normaal... Vang ik meestal in combinatie met een hondje. Dan geef ik af en toe opdracht om, ik sta dus hier, om op die mat heen te lopen. Ik, dan blijf je zelf buiten, bu buiten zicht dus staan? De ene mogen me nooit zien daar. Dan laak ik af en toe dat hondje en ik voel weer verder. Die makke eenden zijn eraan gewend en de wilde eenden zijn nieuwsgierig. Je denkt als het ware een soort spoor van brood? Ja, nou brood, of te, of graan. graan. Ja. Hier voer ik alleen maar graan. En dan ben ik tot hier en dan hoor ik al die makken eenden hier eten. En dan kijk ik hier weer door zo'n... Je hebt zo'n stokje ja. tussen die matten in zitten en dan kun je het net opentrekken? Dan kan net kijken of er wilde eenden meekomen. En stel dat... Ik wou al zeggen, maar hoe zie je het verschil dan? Door het gedrag... Die maken eenden zijn me gewend. Ook al zwemmen ze wel eens verder. Die schrikken niet van me. En die een wilde eentje zitten een beetje met zijn kop te kijken. Vertrouwt het nog niet helemaal. Maar omdat hij zijn collegaatjes wel ziet daten. Komt hij toch verder. Maar ik blijf het zien aan het gedrag. En dan kijk ik denk. Nou, er zit er we wel in. Dan loop ik achter deze ritmat snel naar voren. Waar wij net stonden. En dan laat ik me in die pijp zien. Dus niet op de plas. Maar in die pijp. En alles wat. En even, dan, dat rent dan naar voren toe vliegt meestal en dat wordt steeds smaller en wordt het water steeds. houdt ook op Het wordt steeds kleiner soms moet je ook draven om ze aan het vliegen te houden want als ze landen hier dan willen ze nog wel eens terugvliegen en als ze dat een keer gedaan hebben vangen ze nooit meer <lacht> maar normaal gesproken dus als je hem helemaal in de pijp hebt hoe wilde de eend hoe beter dat hij gevangen kan worden want die is bang voor mij dus ze vlieg keihard achterin. Helemaal tegen de alleruiterste kant? Ja, en dan trek ik zo de kooi dicht. En hier, het is eigenlijk heel simpel natuurlijk. <laughs> hier kan ik ze zo pakken. En vang er wel eens één. Maar ik vang ook wel eens dertig. Ja, maar dat ze er niet zijn. Dat had ik wel eens willen horen. Ja, maar dat... Uh... Nou is toevallig de vangtijd gesloten... Oh, dus het mag sowieso al niet? Ik mag, uh, ja, wij vallen onder de jachtwet en uh, de jacht is open van uh, 15 augustus tot en met 31 januari. Dan mogen wij vangen. Nu hebben wij, dat heeft uh, Ron Fugier ook geregeld, hebben wij uh, ontheffing van het ministerie. Ik mag het hele jaar doorvangen. Maar ik mag ze niet doden natuurlijk dan. Mm -hmm. Dan moet ik ze gelijk loslaten. Monsternemen nemen, loslaten. Kun je dat ook aan mij laten zien bij ja. een eend? Ja, dat kan ik wel doen. Ik wil me. wel even zien hoe dat gaat. Nee, dat kan. We pakken dadelijk wel een eend uh, bij die pijp bij het huisje. En dan uh, zullen we daar twee monstertjes van nemen. Nou, we zijn weer thuis hoor. Ja, ja we zijn weer bij het huis. Hier, Willemien. Ja. Zie je het? Nou, waar, nou ah, is dat Willemien? Dan nou praat hij terug. Zo, Willemien. Kakak. Kijk, kijk. Ja. <laughs> Mooi hè? Zullen ze in Eend gaan uh, monsteren? Ja. ja Zal ik er eentje... Gewoon, ja, wie, uh, wie wordt het slachtoffer? Ja, nou, ik kan er daar even een... Uh, gewoon in dat vanghok uh, pakken. Normaal... Dus er is een makke eentje natuurlijk nou. <coughs> Normaal vang ze in de vangpijp hier natuurlijk. Als je hier voert, komt er eentje erin. Maar ja. ik schep nou maar even een. Wat een vervaarlijk... Groot net. Dat creëert even wat commotie. Ja, natuurlijk. Ze hebben rekening aan om, uh, om gevangen te worden. Is een gering eend, hè? Ja. <coughs> Als ik nou deze eend gevangen heb, schrijf ik ook het nummer op van de ring. En uh, dan pak ik zo'n wattenstaafje, ik houd hem gewoon zo van. Ja, ze ligt nu, uh, als het baby, ligt ze in ja. je armen. Ja. Maar dan iets onrustiger. Ja, die valt mee. Oh, wel, valt wel mee, hè. Oh. Ik, kijk, hier zit al wat ontlasting, zie je het? Dit is dit het al er heel genoeg. Legaartje. Dit is al genoeg. Deze gaat dan... Dus je gaat, gaat met, met dat wattenstaafje in zo'n opgaatje. Zo ja, dan hem af of een hem af. En de volgende... Dan doen we zijn bek open, en dan doen we voorzichtig in de keel, heel voorzichtig natuurlijk ontstekelijk kapot. Gaan die kokkenhals ofzo? Hè? Het is nee, nee, nee, nee, nee. nou dit was het, okay. dus een monster kloaken, monster keel, ringnummer opschrijven, ik doe dat nu niet, maar ringnummer opschrijven op de lijst, dingetjes in bewaren in het medium, en ze mag weg. Opgelucht. Opgelucht, ja. Geen pijn gedaan. Hier, voor die... Uh, voor die cloaca... Dat, uh, dat mag je zonder meer doen. Maar voor de keelmonster uh, zijn wij op cursus geweest. Cursus. Want dat valt dan weer onder de dierproevenwet. Of, dat is nogal... Uh, dat ligt nogal, nogal in band in Nederland, geloof ik, dat je overal een vergunningje voor moet hebben. Dus wij hebben zo'n cursusje moeten doorlopen. En nu mogen we dan in de keel een, een monstertje nemen. Maar is hier ooit een, een, een ziek dier gespot? Ja, oh ja. Oh ja. ja? Ja. Dat er nu barst van de virussen. Alle soorten dan ook. Want ja, een schijnt een bommetje vol met virussen ja. te zitten, hè? Ja, volgens mij wel, ja. ja. Maar ook met H5N1, of... Uh... Volgens mij wel, ja, ja, ja. Volgens mij. Maar dat moet je aan uh, de heer Fougé vragen. Die weet daar veel meer van. En nooit angst gehad van, stel dat er echt een virus uitbreekt, ja. dan ben nou, ik het haasje? Nee, nee, nee. Ik heb er in het begin wel eens over gehad. En uh, ik zei, uh, ik denk, ja, misschien hebben ze daar wel een goed bedje voor me klaarstaan. Maar dan ben je ook uh, meer een experimenteel geval, denk ik hoor. Dat, uh... nee, nee, ik probeer wel, ik doe het nu zo. Ik werk bijna altijd met handschoenen. Er wordt alles aangeleverd van Erasmus. En uh, ja, eigenlijk doe ik het nou zo, maar handen wassen. En, uh, ik kijk helemaal nog niet zo krap, maar ik probeer wel een klein beetje daarop te letten. Dat, uh... Want het gevaar zit er natuurlijk in, in, die, in, die, Azi in die Aziatische landen. Daar zit het ook met kippen en zo natuurlijk. Daar sterven ook mensen van. En het gevaar is natuurlijk een pandemie van mens naar mens over. Maar van dier naar mens is al de bloedlink. Ik weet het niet, joh. Van uh... Ik weet er te weinig van. Het is misschien maar goed, ook Misschien wel, ja. Uh. Misschien is het wel zeer uh... naïef. dat okay, ken maar goed. Eende Koijker Teun is de faal die aan Annemieke Smit levendig verslag deed van zijn dagelijks werk. Ron Fouché zit hier in de studio, de, de viroloog. Was het H5N1 dat hij had gevonden bij zijn ene? Nee, in zijn, zijn ene zitten alle virussen die ooit beschreven zijn, behalve hoogpatigene H5N1. Waarom doen jullie dit? Waarom willen jullie zo graag weten wat er allemaal aan virussen rondvliegt boven Nederland? Nou ja, dus de, de virussen die in eenden circuleren zijn eigenlijk uh, het reservoir. Hè. Dus de, de moeder van alle andere griepvirussen. Dus de griepvirussen die we in varkens hebben, in mensen, in, uh, in alle andere dieren... die zijn allemaal afkomstig uiteindelijk van die, uh, die eenden. En dus wij doen uh, onderzoek naar griepvirussen in alle gastheren, Te beginnen bij die eenden. Vanuit die eenden kunnen virussen vervolgens worden overgedragen naar pluimvee. Daar doen we ook onderzoek aan. Vanuit pluimvee zie je dan vaak virussen overspringen naar varkens of naar mensen. Daar doen we onderzoek aan. En vervolgens kunnen die virussen dan blijven circuleren in mensen. Daar doen we dan ook weer onderzoek aan. Dus aan al die facetten van griepvirussen doen wij onderzoek. We hebben het gehad over het muteren van een virus. Dat die gevaarlijk wordt of dat die ineens wel van mens op mens overdraagbaar wordt. Hoe vaak gebeurt dat eigenlijk? Hebben we elk jaar met dezelfde griep te maken? Nou... Ja, dus zeker niet. Hè. Dus de griepvirussen, de griepvirussen zijn eigenlijk zo veranderlijk als het weer. Het zijn de, meest, de snelst muterende virusfamilies eigenlijk. Dus je ziet in, in mensen moeten we heel regelmatig het vaccin aanpassen, bijna, bijna iedere twee jaar, omdat die griepvirussen continu veranderen. Dus er zitten steeds nieuwe griepvirussen in die vaccins om, om iedereen te beschermen. 1918 is altijd het uh, jaartal dat wordt genoemd in, in dit soort uh, kwesties. Toen viel het er in uh, Europa, hoorden we al eerder in de uitzending... zo'n 40, 50 miljoen doden. In de wereld. In de wereld, ja. maar voornamelijk in Europa was het. Nou, die, die 50 miljoen, die, die geldt voor de hele wereld. Wat als zo'n virus, iets, iets dat zo dodelijk en zo uh, virulent is... nu zou toeslaan, dan zou dat veel sneller gaan. Want we vliegen meer, we reizen meer... Ja, dus de verspreiding zou veel sneller gaan dan in 1918. Hè, toen toen verspreidden virussen zich per boot en nu per vliegtuig. Dus dat gaat sneller. En uh, er zijn ook meer mensen op de wereld nu. Dus hè, als, als het, in 1918 uh, hadden we een case fatality rate van 2% en dat leidde tot 50 miljoen, uh, 50 miljoen doden. Dan moet je, als datzelfde virus nu zo'n pandemie zou veroorzaken, moet je denken aan het dubbelen. Hoewel natuurlijk onze medische staf en medische faciliteiten een stuk beter zijn. Dus ik denk ook wel dat we uiteindelijk meer mensen kunnen redden dan we in 1918 konden. Maar ja, zo'n pandemie zou wel behoorlijke gevolgen hebben. Dus dat geeft ook een enorme economische crisis waar de huidige crisis echt helemaal niks bij is. U zei eerder in de uitzending dat gebeurt eigenlijk elke 20, 30 jaar wel een keer een pandemie. Lopen we achter op schema? Nee, kijk, daar, daar kan je de klok niet op gelijk zetten. Het is dus, dus gemiddeld iedere twintig jaar. Maar de, dus de laatste was in 2009. Dus als je de klok erop wil zetten, zou je zeggen 2029. Maar ja, het kan ook volgend jaar al zijn. Maar de van, van, van 2009, de Mexicaanse griep, dat, dat was toch uiteindelijk een pandemietje van niks? Nou ja, de, daar is wel een groot deel van de bevolking door geïnfecteerd geraakt. Alleen werden ze er gelukkig niet, niet erg ziek van. Maar het was wel er, gewoon een pandemie. Wat als het gebeurt? Hoe, hoe begint dat? Hoe merk je dat? Nou, ik denk dat die pandemie niet heel anders zal gaan... dan het start van de pandemie in 2009, met heel veel onzekerheid. Hoeveel mensen gaan er nou echt dood? Hè? De eerste berichten uit Mexico waren natuurlijk ook niet zo, niet zo heel gunstig. Dat is ook te vergelijken met hoe SARS uh, in het begin begon te spreiden... Hè? vanuit uh, Hongkong en uh, toen naar Singapore en uh, Toronto. Dat, dat zijn eigenlijk de scenario's die, uh, die je moet gaan verwachten. En dan? Dan moeten jullie heel snel werken aan een virus... dan moet er heel snel voorlichting komen, dan breekt er paniek uit. Maar er is dus een periode dat je nog niks kan doen... en dan alleen maar kan zien dat er mensen vallen. Ja, nou ja, de, de, de dokters in de ziekenhuizen kunnen natuurlijk... van het begin al heel veel doen. En, en die krijgen dus in eerste instantie ook het drukste. Dat heb je in Mexico gezien, nou ook tijdens SARS. Uh, dus dat is, dat is zeker heel belangrijk. De, in de labs wordt dan uh, zeer hard gewerkt aan, uh, aan het klaarmaken van vaccins. Uh, en ook in de farmaceutische industrie... Dus dat zijn dan, maar maar die, die opdracht wordt pas gegeven als echt duidelijk is dat zo'n virus wild gaat spreiden. Nou, maar bij SARS was geen vaccin beschikbaar natuurlijk. Bij Mexicaanse griep is al heel snel die beslissing genomen eigenlijk. Binnen een paar weken werd opdracht gegeven om een vaccin te gaan maken. Alleen voordat die vaccins er waren, waren we al drie of vier maanden verder... voordat ze echt geproduceerd konden gaan worden. Is het uiteindelijk wel af te wenden? Zal niet uiteindelijk de mensheid wel getroffen worden door een pandemie... Ja, nou, dus als, als we, wij goed ons, ons best doen, dan, dan hoop ik dat we op een gegeven moment wel die pandemie, dit soort pandemieën kunnen gaan voorkomen. Zo'n H5N1 dus hij zou eigenlijk, eigenlijk heel lullig zijn als, als we die niet zouden kunnen afstoppen omdat we die zo lang hebben zien aankomen. Maar als die nu uitbreekt, dan moet u zich meteen verdedigen dat het niet van u kwam. Dat het niet uit jullie eh, laboratorium is ontsnapt. Of bent u daar niet zo bang voor? Nou, maar dat is niet zo moeilijk met die virussen. Die hebben allemaal hun eigen handtekening bij... waardoor ze goed te onderscheiden zijn van wat er in mijn lab zit... en wat er in Azië ontstaat. Dus daar ben ik niet zo bang voor. Dus, maar andere pandemieën door andere virussen veroorzaakt... die, die gaan natuurlijk ook komen. En, en, en, dus moeten we ons in zijn algemeenheid voorbereiden op dit soort virusuitbraken. Zijn we voorbereid? Want, want jullie uh, doen werk aan, aan heel veel uh, virus- en antivirale middelen. Maar, maar overheden? Uh, zijn er genoeg draaiboeken beschikbaar? Want uh, ik kan me herinneren dat in 2004 in twijfel werd getrokken. Ja, nou, in 2004 was dat ook zo. Er waren heel weinig draaiboeken. Maar toen zijn uh, heel veel draaiboeken uh, ontwikkeld. Die hebben we in 2009 allemaal prachtig kunnen testen of die draaiboeken werkten. En die worden nu dus allemaal weer uh, bijgesteld aan de hand van die laatste pandemie. Dus ik denk dat, uh, dat die 2009-pandemie een geweldige uh, oefening was... waar we mazzel hadden dat het zo mild was. En dat we het eigenlijk gewoon als een hele goede oefening kunnen zien... voor pandemieën van de toekomst. Hoe kun je als individu je daartegen beschermen... behalve gewoon vitamines slikken en niet te rare leefgewoontes? Dus zijn, zijn er plekken die je moet mijden? Kun je jezelf onder de pandemie uitwerken als die komt? Nee, die pandemie die komt overal. En uh, de enige manier om daar uh, overheen te komen... is door gevaccineerd of geïnfecteerd te, te worden... Uh, dus uh, daar is eigenlijk niet zoveel aan te doen. Dus met griepvirussen griep, die door de lucht verspreiden... kan je je niet tegenwapenen. En dus SARS... je kunt eigenlijk beter maar, maar vroeg uh, besmet worden... als hij nog niet zo dodelijk is? Nou ja, de vraag is of zo'n pandemisch virus meer dodelijk wordt... of minder dodelijk tijdens de pandemie. Daar zijn de meningen nog uh, over verdeeld. En dus ook daar kan, ik, kan je moeilijk een uitspraak over doen. Maar je zou natuurlijk naar Togo kunnen vliegen... en daar een paar weken wachten, kijken hoe erg het het is... en dan vervolgens jezelf ergens laten infecteren. Maar dat, ja, ik denk dat het, dat het niet zoveel uithaalt. Even terug naar jullie eigen mutatie, H5N1. Jullie mogen dus weer verder met het onderzoek. Jullie gaan het ook publiceren. Dat wordt een klapper van een publicatie waarschijnlijk. Ja, ik, ik, las, ik las vanmorgen al dat het uh, waarschijnlijk nu al het stuk is... wat het meest geciteerd ge, ge, ge is voor het gepubliceerd uh, wordt. Dus ik denk wel dat daar veel interesse voor zal zijn. Ja. En, uh, vooral en gaat, u, om, uh, gaat u dan ook heel veel in de media optreden om, om heel erg duidelijk te maken... waar het goed voor is en dat het ongevaarlijk is? Ja, dat heeft de, de Wereldgezondheidsorganisatie in ieder geval aanbevolen... om nu al te beginnen met het publiek uh, goed voor te lichten. En ook straks als het stuk uit gaat komen om heel goed aan het publiek uit te leggen waarom je dit doet... wat de uitkomsten zijn, waarom je die uitkomsten moet publiceren... en ook hoe je dit soort onderzoek veilig in een laboratorium kunt uitvoeren. Nou, dan was dit alvast een mooi begin van die publieksvoorlichting, lijkt me. Ja, daarom zit ik hier. Ron Fouché, hartelijk dank. Hoogleraar Virologie aan het Erasmus Medisch Centrum. Dit was Labyrinth voor deze week. Volgende week zondag zijn we er weer zelfde zender, Zelfde tijd tussen 8 en 9 op Radio 1. Meer informatie over deze en andere uitzendingen kunt u vinden via onze website www.labyrinth.nl. Straks op deze zender het journaal. Daarna lekker ontspannen, blauwen in Holland Dok Radio. Want dat gaat helemaal over Nederwiet. Dank voor het luisteren. Nog een mooie avond.